Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuw hoofdstuk vandaag in het proces rond de moord op Dirk Wiersum. Een neef van Ridouan Taghi staat terecht. Wiersum was de advocaat van een belangrijke getuige tegen Taghi... en werd in 2019 doodgeschoten. De twee mannen die de moord uitvoerden zijn al veroordeeld tot 30 jaar cel verslaggever Matthijs van de Wiel legt uit waarom ook de neef van Taghi nu voor de rechter moet komen. Deze Anwar Taghi zou auto's hebben geleverd die onder meer gebruikt zijn bij de moord op de advocaat. En hij zou ook samen met een andere verdachte in het proces dat straks begint de adressen van Wiersum's huis en kantoor hebben achterhaald en die panden hebben geobserveerd. Ze zouden de moord daarmee hebben georganiseerd en gefaciliteerd. Behalve Anwar die zelf ontkent iets met de moord te maken te hebben, staan er ook nog negen andere verdachten terecht. Een spoor van vernieling rond Den Bosch. Vijf tankstations zijn vernield en van 13 auto's zijn de ruiten ingeslagen. Ook scooters en geldautomaten zijn beschadigd. Het lijkt erop alsof iemand tekeer is gegaan met een hamer. De politie heeft één persoon opgepakt en onderzoekt of er nog meer mensen bij betrokken waren. De vernielingen begonnen vannacht bij een bouwmarkt in Rosmalen in de buurt van Den Bosch en daarna kwamen er steeds meer meldingen bij de politie binnen. En in Den Haag en even verderop in Wateringen zijn vannacht twee explosies geweest. In Wateringen raakte daarbij iemand gewond toen er bij een huis iets ontplofte. En in Den Haag was een advocatenkantoren doelwit. Daar raakte de gevel van het pand beschadigd. En moet de Prins Bernhardstraat een nieuwe naam krijgen? Deze week kwam naar buiten dat de opa van koning Willem-Alexander lid was van de NSDAP, de nazi-partij van Adolf Hitler. En haar nieuws vroeg daarom aan heel veel wat ze vinden dat er met de Prins Bernhardstraat moet gebeuren. Ja, de maatschappij verandert. En daarmee, denk ik, uh, ook het, het straatbeeld. En daarmee ook straatnamen. Ik zeg lekker laat, lekker laat. Anders raken we helemaal in de war. Zo jong zijn we niet meer. Ook in Amersfoort is er discussie. Daar staat een standbeeld van Bernhard. waarvan sommigen vinden dat het weg moet.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 Met nu, ZFM in de ochtend. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Negen uur in de morgen. Het lijkt wel, het lijkt wel, het lijkt wel, het lijkt wel, het lijkt wel kerst. Ik word het er altijd weer vrolijk van. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen, ja, heen, Gerrie. Ja, hallo, oh. Gerrie. Ja, goedemorgen, Sjaal, goedemorgen. En ik vind ja. het zo leuk, en de kijkers die zien het natuurlijk ook gelijk, want het is uh, wel zo, ja, we zitten hier wel met z'n drieën. En uh, dan komen de drie uur zo het met ons moeten doen. Ja, ja. precies. <coughs> maar ik en, uh, heb meteen een ernstige waarschuwing. Er komt. Oh. Voor de mensen die op Facebook zitten. Ja. Of een mail uh, of WhatsApp. Ja. Kijk uit, want er worden op de op, gaande berichtjes rond. Gratis kaarten voor Ajax. Maar als je daarop klikt, ja. dan, ben je, oh. dan ben je de lul. Want dan krijg je daadwerkelijk gratis kaarten voor Ajax. Dat weet je dan niet? Oh. <lacht> ja jongens, kijk. En, en, dit, weet je, dit is nieuws waarvan ik zeg van... Er zit in Nederland hier wel op te wachten. En daar en, en haak, haak ik gelijk weer op in. Want het sla ik gelijk een bruggetje over het bernard verhaal Prins bernard verhaal Ik hoorde zojuist op de radio dat er dus een straat is in Nederland. Prins Bernardstraat of Laan of Steeg. Of Plein. Of Plein of Ventweg of Dr. Bernhard. Je weet het niet. Ja, ja Ventweg heeft ook iets te maken met echtscheiding, hè? Ja, uh, ja dat ja. klopt. Want die ja. Vent was weg. Ja, ja, ja, ja. Was ja maar weg. Dit, ze, hadden ja. Een, ze hadden een wegrestaurant aan de Ventweg. Ja. Ja. Toen ging die Ventweg, wegrestaurant. Wegweg. Weg. Weg. Ja, ja. Nou, dat is toch een zand voor het gebeurd met de zeeweg. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar goed, dat Prins Berger, ja. verhaal dat wilde, dat wilde ik toch even aankaarten En, uh, en uh, als uh, een van de boys uh, durf ik rustig te zeggen, ik sta daar uh, niet achter. En uh, Prins Bernard is Prins Bernard. Ja, dat dus moet je niet meer. Noise nice horn Noise horn horn, ja. nice horn. Nice horn. <laughs> ...van della, ja. Jimmy ja. Mac. zwingend begin, Willem. Ja, dankjewel. Nou, ja, We hebben drie uur de tijd, dus uh, je zult nog wel de nodige Motown voorbij ja. horen komen, denk ik. En uh, Ja, met natuurlijk de nodige informatie met uh, ja, bijvoorbeeld... Uh, ...ik weet niet uh, wat op zich al een pluspunt is. Hebben we nog iets van pluspunt of uh, al iets? Of? Nou, je moet, dan kijk ik even. De, de pluspuntcomputer wordt nu opgestart. Nou, ik kan alvast beginnen met iets dat is natuurlijk wel heel erg in, ook voor oktober... Stoptober. Hè? Oh, roken. Roken, niet ja, meer. Dat, ja. Ja, dat doet dus bij, bij Pluspunt ook. En dan, dat heet, voel je vrij stoppen met roken en training. Nee, nee. nee. Zo, zo, training, zo, vroeg, ja. zo vroeg op de vroegere ja. morgen. Uh. Dan kun je, dus je kan je inschrijven om te stoppen met roken. Ja, Het is elk, elke keer wat. Hè. Mensen ja. beginnen met stoppen. Ja. Je bent gestopt met stoppen. Mensen stoppen, stoppen met, met, met stoppen. En dan stoppen ze met stoppen. <laughs> En dan gaan ze weer roken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik, ik, ik heb nooit gerookt, ik weet niet wat het is. Nee, nou, ik zou ik, je vertellen, ik, ik toevallig, ik, ja. echt uh, serieus hoor. Ja. Je, je, nou, je kijkt mij richting uit, denk je oh, wel, die duivel. Nee, ja, lich. ik, ik eerst. Je vertrouwt me lich. niet natuurlijk. Nee, nee, nee, nee en terecht, terecht, en terecht. terecht. Nee, maar, nee, maar ik sprak gisteren iemand die zijn vrouw, uh, serieus, die, die zijn ja. vrouw die hangt aan zijn zuurstoftank. Ja. Want die heeft COPD. Ja, heeft mijn broer ook trouwens. Ja. ja, maar, nu komt de maar, die rookt even goed nog af en toe. Ja. Ja. Dan denk ik bij mij: van, nou, als Maar dat dan doen mensen die, da die dat hebben, blijven roken, gewoon terwijl ze hartstikke ziek zijn. Ja. Want ja, als je het zo benauwd hebt en, en je zuurstof Klik nodig is dat, hebt. He? Ja, ik, ik, en dat, je, dan, dat ja. je jezelf dat aandoet, dat, ja, de, ja, ja. dan ben je zo verslaafd. Dan ben je heel erg verslaafd. Ja. Ja. ja. Ik weet niet, ik heb geen idee hoe dat zou dat nou alleen maar aan nicotine liggen? Nee. Wat is het nee. dan, de gewoonte, gewoonte? Nou, nee, de samenlovende omstandigheden gewoon. Hè. Dat is, je je dan kunt... veilig voelt? Of, of ja, dat voelt is of het. Zo. Je trekt je eventjes terug en dan denk ik, even, even, even voor de duidelijkheid, ik rook ook al acht jaar niet meer. Dus, uh, ja, jij kan um, het weten. Hm? Jij kan het weten. Ik ben ervaringsdeskundige. Ja. laatste keer dat ik rookte, dat was vorige week, dan nou stond mijn jasje in de brand. Ha. Ja, daar heb je het verkeerd. Ja, <laughs> daar kon ik ook niet van doen. Gerrie, vertel eens die training. Nou ja, die begint 9 oktober. Ja. Wat is het vandaag? 6 dus vandaag 6 oktober. 6 oktober. oktober. Dus ja. dat is uh, drie maandag, dagen. elke ja? maandag. Ja. Van 4 tot 6 bij Pluspunt. Dat zijn 11 thema-bijeenkomsten. En je kan elk moment binnenkomen als je wil. Als je zegt, van, nou, ik, niet maar de week daarna, maakt niet uit. Dan kun je inschrijven bij Pluspunt. Uh, en dat is bij Marion Schouten. Dat is een nieuw iemand bij Pluspunt. Er Een heleboel mensen zijn er weer weggegaan. Nieuwe mensen zijn weer binnengekomen. Uh, M. Schouten appsagdplus.zantvoort.nl of je belt 0641275228. Dus dat is als je stoppen wil met rook kun je ook bij plus. kun je dus. Heb je ook een maar, website of niet? Ja, plus. kun je ook eh uh, Daar zo. kun je ook naar kijken. Daar staat alle alles staat ook. Maar, uh, uh, hoeveel sessies zijn het bel? Er zijn elf thema bijeenkomsten. Dus uh, zijn thema's. Dus zijn er ook kosten aan verbonden? Er zijn geen kosten aan verbonden. Oké. Okay, dat okay. is helemaal goed. Maar dat is laagdrempelig, hè, want als er nou weer kosten aan verbonden zijn, denk ik dat het misschien mensen denken van ja. Nou ja, Denk ik, je, ja, als je, ik bedoel, uh, als je ja. kijkt naar, naar een pakje check, Een pakje check gaat 20 euro kosten. Nou, het is een win-win situatie gewoon. Ja. Makkelijk zijn. Ja. Maar Pluspunt heeft nooit hele hoge bedragen. Ja, ondanks het, het feit dat ze de roken zo duur maken... blijven we toch steeds... Ja. Hoe duur je het ook maakt mensen... Ook zijn. jonge lui, hè? Ja. Die, die, die, uh, ja, maar die, wat dat dat ik zo niet begrijp tegenwoordig... Dat heet vepen. hè? Veepen. Ja. Ja. Hoe oh, heet dat? Wat is dat? Dat is met zo'n pijp Ah, de e, allerlei... e Ja, maar allerlei ja. geuren, smaken, ja, alles... Jeugd van 12, 13 twa ah. jaar zelfs ook al. Af en toe dan heb ik het ook, dus Dan komt bij mij rook van de koffie af. Ik denk, oh, dat, is, dat is lekkere veper, dat is een lekkere. Dat met een koffiegeur. Uh, koffiegeur. Ik zet me gewoon een stukje muziek op Vind je. Geluid? Doe dat maar, doe dat maar. En voor degenen die later hebben ingeschakeld, te laat. Is het beter?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 carry each other one. One. one. Ja, Johnny Cash. Ja, ik had vanochtend, jongen, kwam ik buiten werd ik zo vrolijk van. Ja, ja, ja, eigenlijk. ja, ja. Ik kom buiten. Staat, mijn buren, die staan op de deur, of boven de deur... allemaal ballonnen te prikken. Oh. En slingers. En hulde aan het bruispaar. Waar nou is ze 12,5 jaar getrouwd. Oh, wat leuk. Maar ze staan allebei buiten, staan ze de boel te versieren. Dus ik zeg, wat leuk. Ja, ja, ja. Toen zegt zeg mijn buurman, die zegt tegen zijn vrouw... Ik heb nog een verrassing voor je. We gaan morgen naar Groenland. Oh? Ja. Dus ze zijn helemaal blij... Oh, wat leuk, wat leuk, ja. naar Groenland. We gaan wat gaan we doen als je 25, 25 jaar getrouwd zijn. Nou, dan haal ik je weer terug. Ach, oh. oh, god. Nou, dat is wel nou, een daarvoor. Ja, we, ja, ja. Ja, ik vind ik dat vind, ik vind, die buurt van jou gaat achteruit. Dus <laughs> Bloemendaal, Amea, zeggen we? Abba? Ja, we hebben nou, we we nou de, de oud-voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol. Ja, die is uh, burgemeester, hè? Waarnemend oh, ja. burgemeester. Waarmee, ja. En ik, ik snap het niet helemaal. Want, het nou, Rukers... Sorry, ik val je erin. de Achternaam? Broekers Ankie Broekers-Knol. Broekers ik dacht, je zei Ankie Broekers-Knol. Dat zeg je dan niet? <laughs> Neem me niet kwalijk, burgemeester. natuurlijk. <laughs> Maar luister, Elbert Roes is natuurlijk. Die moest, die moest, uh, die moest weg, hè? Het ambt verlaten omdat ja. die 70. Uh, he, dan, ja, dan mag je niet langer. Dan mag je niet langer ja. Maar die Broek is nog wel ouder. Okay. En als waarnemend burgemeester mag je dan, dan weer wel. wel. Dan mag het wel. Ja. Ja. Maar hoe lang ja. is het waarnemend? Nou ja, zolang je het waarneemt, hè. <laughs> Ja, zolang je erbij bent, zeg maar. Maar ja. dan kun je ook tot je tachtigste nog wel. En maaknemen. Angie, Angie Broekers die, die neem je uitstekend waar, is goed, hoor. Dus van links ja. naar rechts. Maar Angie die Brookers. zie je heel goed, ja. <laughs> maar zet zij ook niet uh, uh, op. Ook... zat in de kamer. Nee, op Bonfire. Nee. Oh, dat is een andere aangifte. Nee, dat Brit, is Brit. Nee, dat is Brit Drekker. Drekker. Britt Brit Drekker. Brit Drekker. Nou, weet je wat? Uh, uh, ja, Britt Brit Dekker is ook nog leuk, want die zat in de wereld draait door. Toen had je die Quincy, die, uh, ja. die anti-zwarte Piet, uh, toestond. Oh, ja, ja, ja. <laughs> toen zegt Britt uh, Brit, uh, Dekker die zegt tegen die Quincy, van, uh, wat lul je nou over slavernij? Want ze, ze werken maar drie weken per jaar. <laughs> die dat zwarte zegt, Pieter dan, hè? Ja, ja. ja echt. Ja, ja, nee, dat, maar dit zijn geen grapjes voor de lokale radio, maar hey, ik vind hem wel geweldig. Ja, het is, het is ja. gezegd, ja. Nou, ik ga nu even iets proberen wat jou net niet gelukt is. Ik, eh, ik heb zojuist uh, een koekje gepakt, die stop ik in mijn mond en dan ga ik proberen te fluiten. Ach. Ja? Weer ja. klaar voor? Ja. ja. We gaan het horen. Een new man holds and he danced for you.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 When he shook his head, I could swear I heard someone say please Mr. Bo Jangles I Mr. Bo Jangles Mister Bo Jangles. Come back and dance, dance, dance. Ja, dan maar eventjes snel er eentje achteraan. Ja, dat noemen ze een doorstartje. Echt ze waar? Oh, wat slecht. Wat is dit slecht? Jongens, dit, dit, dit kan helemaal niet. Laat alsjeblieft even, gewoon even een nieuw beginnen.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 Ze Dat, uh, was het nou Tino? Of dit is, is het Tino. Nee, nee, nee, nee, dat was uh, Tino en uh, die zou samen met uh, Martin doen zijn broer. Ja, maar uh, Martin kon die dag geen vrij krijgen. Oh, dat was het. Hij had wel recht op ATV, maar. Uh, Luister Willem, uh, ja. even van... Uh, Gerry, luister ook mee. Je mag ook meeluisteren. luisteren. Gewoon. Dat je, dat je, dat moet, je denkt je, van... Uh, ja, Gerry gaat meteen met de oren dicht zitten. Heb nou, je, staat, je, je niet. staat je microfoon op? Zeg eens test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. 3. Wat kun je mensen op de radio toch gekke dingen laten doen? <laughs> ja. Goed. Hey, maar morgen dan is er een sponsorwandeling... voor ondernemende vrouwen in, uh, in Zandvoort. Komende dus zaterdag 7 oktober. Daarom lees ik het nu even voor. Want dat is natuurlijk morgen. Ja. Organiseert uh, Wakibi microkredieten... Ja, een instelling voor geld. Dus kennelijk. O, mensen die dus heel weinig geld hebben. Ja. Ja. Voor de eerste keer een sponsorwandeling. De wandeling vindt plaats in de Amsterdamse waterleidingduinen. In het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk. Na inschrijving voor de wandeling van... en je kunt in, uh, verschillende afstanden kiezen... 7, 10 of 16 kilometer. Die uh, inschrijving is nu geopend. Dus je kunt gewoon deelnemen als individu... maar ook als team. Aha. Ja, dus als je met, met een hele groep bent, zoals jij, nou, wil, he? zoals jij wil en met al die buurvrouwen van je, dan ja. kan je gewoon. Oh, ja. Ja. Maar ik ken niet, want, de, de, de, want als we dat allemaal gaan doen, dan ligt onze onderneming stil. Oh, oké. Okay. Nou dan ja. moet ik zelf achter de ramen gaan zitten. Oh. Wat? Het is een glazen bedrijf. Ja, nee, oké. Okay. Ik weet niet wat jij denkt. Ik ja, ja. weet niet wat jij denkt. Hé, hey, deelnemers aan de Wakiri-wandeling zetten samen stap in de strijd tegen armoede. Want wereldwijd zijn er miljoenen mensen... die wel zelf redzaam willen zijn... maar zonder financiering geen eigen bedrijf kunnen opzetten. En de Nederlandse non-profit organisatie Wakibi... Versterkt, uh, die verstrekken inmiddels uh, meer uh, microkredieten kredieten Dat doen ze sinds 2011 al. Ja. Heeft Maxima dat doet Maxima, daar, ja. Ja, wat ik net zei, ja, die is daar uh, degene die erachter zit. Maxima, die reist de hele wereld over. Ja, dat ik zal ja even... maar dat is, uh, ja. met die racewagen bedoel je? Ja. Ik zal nog eventjes... Max, Max, Max, ja, Max. Max, ja, Max. Max Max. Max ook dat oh. in Japan was Maxima. Nee, oké. Okay, Hé, hey, luister, uh, mensen die mee willen doen aan de wandeling... zo op de valreep nog even uh, als laatste mogelijkheid... die, die kunnen uh, zich inschrijven uh, via Wakibi. Uh, ik zal het even spellen. Wouter, Anton, Karel, Isaac, Bernard, Isaac. Wakibi en dan wandeling erachteraan. En en speel, dan, hoe spel je dat? .nl, dus wakibiewandeling.nl <laughs> Kunt u zich opgeven en dan kunt u zomaar uh, de, de poten uit de lijf lopen. Nou, dan <laughs> weet je, dan, dan, Leuk. Namens, Leuk. Namens, namens de boy en de girl natuurlijk. Zal ik uh, iedereen even een hart onder de riem steken. Ja. you.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 Als dat geen hart onder de riem is, dan uh, weet ik het ook niet. Vorige week zit ik in een heel chique restaurant, zit ja. ik te ik eten. Ja. <laughs> dus, nou, Ik denk eerst een aperitiefje, dus ik zeg, te, er komt een oma naar me toe, heel keurig een jaket, een Chinees. Wacht Hij zegt, hallo, goeiedagend. <laughs> ik zeg, goede avond, heeft u een lekker drankje? Ja, dat had hij wel. Nou, euh, hij, ik bestelde. <laughs> Je moet niet zo lachen, joh. Hey. Nee, een Chinees in een jacket, dat vind ik al op zich al. Nou. <laughs> ja nou, liep echt een chique het was, een, ja, was ja, ja. een super chic restaurant was het ja. Ja. Uh, dus ik bestel een hele uh, chique whisky en hij, ik zeg wat kost dat nou echt twee kwartjes twee kwartjes twee kwartjes, twee kwartjes. Dat <laughs> zal, ik denk het zal al had je niet. dus nou ja toen kregen we soep vooraf en we kregen een, allerlei en toen komt het hoofdgerecht nou jongen uitgebreid ja. Ja, fantastisch volgens mij wel een twee sterren gerecht of zo hè? echt een Chef kok er aan, uh, aan bezig geweest. Dus ik zeg weer tegen die Chinees: wat kost dat? Hij zegt: twee kwartjes. Zeg, ja. Toen moest ik uiteindelijk afrekenen. Ik zeg: Nou, alles totaal, wat kost me dat? Uh, twee kwartjes. Ik zeg, nou, dat moet ik toch eens stellen: dat kan toch helemaal niet? Nee. Twee kwartjes nee. voor al dat uh, ja, lekker ja, mijn, mijn baas naar mijn vrouw. Nou, ik naar ik ben baas. Oh. Geef zo meteen adres even van die Chinees. Ja, want. Uh, Laatste keer dat ja, ik bij Chinees. Ja, laatste keer <laughs> dat ik heb uh, gegeten bij Chinees. had ik een, een gerecht besteld. En. Ik, ja, nou ja, goed. Ik heb verschrikkelijk verschrikkelijk voor moeten betalen. Het heet Hang Kreng Hang. Oh ja, ja. Dus, ja. Uh, maar ja maar hadden, ook van die twee Chinezen die met elkaar staan te bellen bij de bus. Stel. Nou, die, die ene Chinees die wel. Uh, Hallo, met wie? Ja. Komt er van de andere kant. Hallo, wie? Met Lou? <laughs> Ja, Hou oh, maar weer een stukje muziek. Moi, ik vind het een leuk nummer. Het lijkt een beetje op Bells, dit, hè? dit nummer. O op Bells? Ja, voor de gel. Ja. Ik ja. spreek het bells. Ja. ja. Ik kom. was geneigd om dat ook mee te zeggen. Singlebells, Bells. bells single ja, bell. ja, ik zag, ja, ik zag dat je dat, je, oh, ja, dat, ja. Uh, dat uh, ja, dat zag ik. <laughs> ja, goed. Gerry, hebben we nog iets voor uh, Luspunt? Ja. Ja, nou ja, uh, uh, de locomotief. Nee. Pluspunt. In de blauwe tram. Oh! Locomotief in de blauwe pluspunt. tram. Nou, dat heet de locomotief. Dat is voor mensen, uh, zelfstandig wonende senioren. Uh, ja, ook mensen die eenzaam zijn, die kunnen dus uh, gewoon... Ja, want Het is, ja, trouwens, uh, was deze week, week de Week van de Eenzaamheid. Ja, ja. ja. Je kan dan elke dinsdag bij de Blauwe Tram van 10 tot 12, kun je in de grote zaal kun je gewoon bij elkaar komen. En, dan elke en, blauwe, keer... en blauwe woorden. En blauwe woorden, ja. Er ja. wordt geen alcohol geschonken. Oh nee? nee? alleen koffie en thee. Nee, Ook dat... niet als je stiekem mee nee, nee, die je binnen nee, zat. Zo... Nee, dat mag niet. Je word, wordt geproveerd. Word ge... ja, oh. bij de ingang. Het lijkt wel een voetbalstadion bij jullie. Plus. Nee hoor, maar het is voor mensen met... Uh... Nou ja, uh, gewoon lekker. Er, wordt altijd iets, er zit altijd iets lekkers bij de koffie en zo. En... Ja, er is altijd wat. Je kan uh, verhalen vertellen. Je kan uh, spelletjes spelen. Uh, je kan gewoon uh, gezellig. En uh, het kost 3 ja. euro. kopje koffie en thee. Oh, nee, nou. nou, dat zijn de kosten. Daar hoef je het niet nee. voor te laten. Daar hoef je het niet voor te laten. Nee. En uh, dat is het elke dinsdag. Dus echt elke dinsdag. En dat is een, een vaste groep mensen die daar altijd komt. En iedereen kan uh, aanhaken. Dus, uh, en dat gebeurt ook. Dus, ja. Uh, ja. En dat heet de locomotief In de blauwe tram. De Willem, is dat niet wat voor jou ook? Dat je, de, dat je met je locomotief... De blauwe terug... Jij hebt, hebt toch een oude locomotief van Lego. Ik, de, ik, de, ik zie, best, beste luisteraars en kijkers ook trouwens... Ik zie nu de meest vreemde dingen voorbij komen. Er ja. wordt mij nu iets in de mond gelegd. Het ja. wordt er niet beter op, geloof ik, dat verhaal. Nee, ja. maar dat jij nog met Lego speelt, is niks bijzonders. Een hele ja. hoop mannen spelen nog met, met ja, Lego. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja, meer is ja. hun kinderen. Is ja, je dat? ja. Vooral technisch Lego. Technisch Lego? Ja. Heb, jij dat? heb je dat gehad? Nee, voor? Ik, ik heb wel een zoon bijvoorbeeld die, die, is, ja, die, is, in, die is in de dertig, maar die speelt met technisch hebt... Lego. En ja, ja. Dat zijn hele mooie dingen ja. zijn dat ook. Hè. En ook ja, andere, en het hè, kost ook, ook een beetje. He, duur, want ja, want uh, hij heeft al zo'n bouwpakket van, van een of andere, zo'n dragline of zo. Drag, zo, drag zo alles. Wat? Een dragline? dragline. Ja, Wat en, nou, zeg je ja, ja, dat, defect? Ja, in ieder geval een hijskraan om allerlei dingen op te hijsen. Allemaal met hydrauliek. Ja. ja ja ja En uh, ik geloof een uh, paar duizend onderdelen. Uh, 3,500 euro, hè? Om... Ja, oh ja ja, <laughs> ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Maar waarom zeg ik dat nou? Omdat dat jij, weet ik niet. Omdat, nou, omdat jij ook altijd met, uh, met je... Met testen. feitjes. Ja. Had jij ook Lego vroeger, ja toch? Lego blokjes vroeger, toen je kleiner was? Ja, maar ik heb het maar heel eventjes gehad. Want uh, ik, ik vond die kleurtjes vond ik altijd zo leuk. En, en in no ja. time heb ik een kilo Lego wegge, weggevreten. Had je ze op? Ja, ik had ze op. Oh. oh ja. En dan moest je naar het ziekenhuis toe... en we werden de grondfoto's gemaakt. En terwijl ik ze dus op zat te eten... bouwde ik er een kraan van of zo. Ja. Me, meen dat je dat nou? Jee, meneer, wat mijn neus nou lang. Ja. Okay. Dat is slim. Dat, dat is uh, dat slimme is Lego, slim. ja. Ja. Nee, ik, ik had helemaal niks met uh, met, uh, met Lego, uh, met met Lego. En... en hoe zit het met mecano? Mecano, mecano dat ja. heb ik wel gehad, hè? die metaalding met, uh, ja. met die. Maar ja, die je, je weet, je, als je naar mijn bril kijkt, dan zie je dus dat er. Je zegt ook mecano bril. Er hangen ook thermopenen, hè? <laughs> dat is uh, ja, met, uh, met, met Viagra focus, uh, <laughs> ja. ja. Dat en krijg je, uh, als je later geleefd hebt, krijg je dat. Ik geloof dat wij nu een nummer gaan draaien... en dat we uh, uh, Gerry zo meteen... of eruit zetten, een van de twee... of haar vriendelijk vragen... of ze de een bakje koffie in de tas zetten. Ach, ach. Met een speculaar. Met een goekje. <laughs> ah, we, krijgen, we krijgen ook weer binnenkort krijgen we Sinterklaas in kerst hmm? en kerst. En, ja, en, ja, en kerst. En ma ja, nou, kijk, en Sint Maarten. Gesellig. Ja. Oh ja, Sint Maarten. Sint Maarten. Sint -Maarten ja. En, en uh, ja, de 11 van de 11... natuurlijk start van het carnavalsgebeuren. Oh, Carnaval. Kernaval. Dat is natuurlijk niet Kernaval. Oh, kernaval. Ja. Ben je best vrij volgende week op kernaval? Zo, die best. Kernaval. Ja, straling of geen straling? Ja. Ja, nee, nee, nee. Ik hou het gewoon lekker rustig. En, uh... Maar jij, jij gaat toch ook met je lampionnetje de 11 deur, ga je ook langs de deuren, toch? Nee, ik, ik, ik sta altijd met een konijntje op mijn arm. gaat de deur open, dan ga ik zingen. Een konijntje op de arm en dan, uh, dan krijg je dan, uh... oh, ja. ja. Maar, maar ik zing ook geen sint uh, liedjes Daar heb ik een hekel aan. Ik heb gewoon mijn eigen repertoire, zeg maar. Heb je, is dat je eigen konijntje? Dat is mijn eigen konijntje. Ik kan het wel eventjes, uh, eventjes ja? Ja. Uh...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 Ik sta vanochtend op de en bij de Heemstede de Hout. Dan staan mijn twee auto's naast elkaar. Ja. En zat een eigenwijze jongen, een jonge gast, die, die zit naar mij te kijken in die auto. En ik zal hem even pakken. Ja. Dus ik draai mijn raampje open. En hij draait natuurlijk dan ook zijn raampje open. Ik zeg ook, ook een scheet gelaat. Beste luisteraars, dit, uh, ja, dat, het feit dat, dat wij dan, een, een doe uitzending doen van drie uur was een, een, een, een testfase, maar ik denk toch dat we er maar weer een uurtje van afhalen. Want, <laughs> want in die medicijnen is te werken bij jou. Ja, dat gaat heel, heel lang zo. Hoor. Ja, hè? Dat red je niet in drie uur. <laughs> nee, dat is, dat, is, dat is, ja, nou ja, goed. De gif, de gif. Maar ben, ben jij nou eindelijk een keer serieus? Want ik, ik, ik kan daar geen touw aan vastknopen. Ik, ik vertrouw je ook niet meer, want je, je kijkt mijn kant op. Nee, komt nee. komt er alleen Kijk, mensen die mij kennen, die weten dat ik één recht oog heb en een scheef oog. Dat scheef oog houd je voor de gek. Moet niet naar kijken. Een recht oog. <laughs> oh ja. je ziet alles. Maar hoe kom je nou ineens bij flappie? Nou, ja, de, mijn collega in Amsterdam, ik noem geen namen. Armand Alfrink, die, <laughs> uh, die zegt tegen mij, van, uh, doe maar een, een kerstplaat. En zei er altijd heel zachtjes bij, dat durf je toch niet. Ah. Ja, nee. Nou ja, ja het, is, het, is wel, het gaat wel over de kerst, maar het is niet echt een kerstplaat. Het is niet echt een kerst. Nee, het is meer een vier. Nee, niet dat Jingle Bells, Jingle Bells. Single bells ja, echt met sneeuw en zo. Met ja, sneeuw, met sneeuw. sneeuw en, uh. Ja. Nou, uh, ik moet wel eerlijk zeggen, Gerry, ik, uh, ik heb cd's waar dat nummer op staat, Jingle Bells, maar bij mij begon er nooit de sneeuw in de kamer, hoor. Ik weet niet? bij jou. Niet? Nee. Verkeerde cd? Ik denk het. Oké, okay, nou goed, oké. Okay. Had je nog, had je verder nog, nog iets? Uh, nou ja, ja. Ik, ik, ja. Ik, ik stond laatst uh, een plasje, te, wildplassen, ken je dat, wildplassen? Uh, nee, ik doe altijd rustig aan. Ja, ik sta wildplassen in Zandvoort, komt er een kerel naar me toe. Hij zegt, vind je dat normaal? Ik zeg, nou ja, wat dacht jij dan dat het super was? Hoe moet, hoe, moet ik nou, hoe moet ik nou een programma maken, jongens, met, met dit soort informatie? Weet je, ik kan, ik kan, er, ik kan er geen chocolade van maken. Het is echt gebeurd. Het is echt gebeurd. Ja, het is echt gebeurd. Ja, het is echt gebeurd, het is gewoon live tv, is dit. Ja, oh, maar, ja, nou, ja nou, we zijn het zijn... ik, ik krijg al berichten, en ik noem geen namen, Ria, die vraagt aan mij: Heb jij een als gelakt? Nou, uh, <laughs> nee, nee maar dat komt door die verlichting... door die legbatterijlampen die hierin zetten. Het is warm om die lampen trouwens, hè? Vrijzelijk warm. Het is, uh, het is... Goedemorgen, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Ja. Nou, jij bent op tijd. Ik ben al een tijd niet meer geweest. Mijn naam is uh, Jan Kwal van uh, Strompen van Joende Kwal. Ja. Bent u al aan het afbreken? Nou, nee. Ben, nee. Moet dat dan? Moet nou, door... per 1 november moet u weg, toch? Oh, dat is waar ook. Ja, mag, mag ik wel beginnen? Nee, maar even vertel, ik wil even vertellen op gisteravond... ...komt er bij mij in het straalpafil... ...komt er een vrouw met een hond binnen. En ze zegt zo, die hond bij mij op de bar... ...hebt dat beest geen benen. Ach, huh? wat je Ik zeg tegen die vrouw, ik zei, een hond... ...en er stond op een poot. Ik zeg, hoe, hoe heet dat hondje? Ja, ze zegt, je ook geen naam. Ik zeg, je geen naam? Waarom heb je geen naam? Ja, ze zegt, als ik hem roep, komt hij toch niet? Ik zag het aan je gezicht. Ik, ik denk... Er gaat, er gaat iets komen, dan komt, komt die paviljoenhouder we aan. Nou, ik wow. vind het wel gezellig dat ik even binnen mag vallen. Ja, ja, maar altijd, voor jou dat ja. speculaties, mevrouw Gerrie. Eh, ja, natuurlijk de, de, mag u een speculatie. Mevrouw Rutman toch, hè? Nee, Rutte. Oh, Ru oh, Ru Rutte. Oh, oh. <lacht> mevrouw wie? Rutman. Rutman. Oh, Ru Rutman. Rutman is het, ja. <lacht> ze heeft ook iets met Duitsers. Ze heeft, ze met, ze heeft met Prins Bernhard gehuld vroeger. Met? Ja, mevrouw Rutte. Echt maar? Ja, ja, ik, ik, ken er nog, ik ken jouw familie ook nog. Oh ja? Ja, uit de oorlogstijd. Ik weet het toch. <lacht> ik ben me van niks bewust. Ben je bewust van <lacht> Ik, uh, ik, uh, ja, nee. Goed, uh, weet, je, weet je wat het is? Ik, uh, ik. Uh, ja, ik ga mij maar naar maken. een bakje koffie met de speculatie ben ik, ik, ik ben Dissacheer helemaal erg van. Weet je, ik ga eens eventjes. Uh, neem je maar lekker een bakje koffie. Dan ga ik even uh, iets uit de oude doos halen. En uh, nee, mevrouw Jansen, blijft u maar zitten. Dat um, is een heel oud nummer En dat um, nummer is heel veel gecoverd Tot mijn grote verdriet Want ik vind uh, originaliteit is de mooiste wat er is Zeg ik altijd En wat het niet Hugo die zei van uh, Innovate don't imitate Heb je ja. het alweer gepikt van hem hè? Ja. Dat um, is van een, een zangeres En uh, dat nummer van haar dus, Is op het moment helemaal hot En iedereen die zet er een beat achter Een uh, ander weer zonder beat Die maakt er weer een luisterverhaal van Ja goed ik wil het eventjes, eventjes draaien en... Uh, nou, je luistert maar. Er mag het dan, worden. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ik ben in gedachten...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 Gwaas een Haan in je hoofd die ik Krijt. Ik weet nu dat de. Van Je huis, je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engel bewaarde die bijna verloor, en dan zie je bloed. Mieke, maar, mooi, heel uh, ja. mooi. Ja, een heel apart verhaal zit er aan uh, Wim. Vertel eens. In de Encyclopedie heb ik dat opgezocht. Ja. Want uh, dit, dit <laughs> nummer heeft Pierre Gartner geschreven. He, je kent Pierre Gartner nog wel, he. Vader Abraham. Ja, met, ja. Die, met die zeven dochters. Met die zeven ja. zonen. Zonen. Ja, ja maar dat, uh, speciaal voor Mieke. Want Mieke die was uh, in, in de auto uh, na een optreden bijna in slaap gevallen. En, uh, maar dat is net goed gegaan allemaal, dankzij een engelbewaarder. Nou ja, kijk, dat is de informatie, daar heb je wat aan. Ja, ja. dus engelen bestaan. Ja, natuurlijk ja, bestaan engelen. Ja, nou ja, Ron, Ron, Ron Brandstichter die zei van, uh, engelen bestaan niet. Ja. Dus die had die het helemaal, wel, die had het ja. helemaal, ja. Die bestaan wel. idee, vertel, want jij had ook, uh, ja. ook zo'n bijzondere ervaring, hè? vertel. Ja, je schiet ze meteen in de lach, maar het was een leuke ervaring. Dus je hebt er om gelachen. Soms zijn er leuke ervaringen. Ja. Wat gebeurde er? Vertel. Ik weet het niet. Zo. Je overvalt Oh, dat is gewoon... Je overvalt Ja, Alzheimer. Maar ik weet engel, wel dat ze bestaan. Ja. Engeler, ik weet wel dat ze bestaan. Ja, engel, engelbewaarders. Ja, en engelbewaarders. Ja. Dus zit jij engel... soms op je schouder, weet je dat? Een engeltje op je schouder. Ja, ja, schouder. ja als, als er iets gebeurt en ja. het, het, het loopt Dan goed. Dan waarschuwen ze je. Net. Ja, ja. Geloof jij een engel, en Wim? Ja, zeer zeker. <coughs> zeer zeker. Ja. ja. Vertel. Ja, nou, nou worden we serieus. Ja, nee. nee, nee. Al dat, nee. Al dat ik heb ooit een, een, engeltje, een engeltje, een gouden engeltje... ja. Um, die, uh, die had ik uh, geheel per ongeluk in mijn tas zitten. Oh, per ongeluk in jouw tas zitten? Ja. En, en dat... waar kwam die vandaan? Dat gaan we Bij doen. de juwelier. Oh. oh. Ik wil het er verder niet over hebben. niet. De tijd uh, is bijna tien uur alweer. Ja, ongelooflijk, ja. En dat is, uh, dat is, uh, dat is niet normaal. Maar dat niet. na tien uur gaan we verder. Dan hebben we nog twee uurtjes. We hadden het net over de week van de eenzaamheid. Nee, nee, nee, nee. Ik ja, heb maar dertien had... seconden. Ik heb maar twaalf seconden. Nog elf. Nog tien. Oh, oh, Ja, dus uh, ik heb laatst uh, ik, uh, steeds eenzamer worden. ik heb laatst uh, een koe gemolken, hè. Maar die koe kon er niet lachen. Nee, nee, waarom dat niet? kan ik me voorstellen. Een koe kan niet lachen.